Een hele goede dag lieve mensen, jullie luisteren weer naar de podcast uit de Volksmond. en vandaag zit ik hier weer met gezellige Maya. Nou, misschien is dat ook wel zo, uh, welkom lieve luisteraar, leuk dat je er weer bent. Ten eerste om dat maar even voorop te stellen, dat is het belangrijkste. En het tweede belangrijkste is het verhaal en daar gaan we ook gelijk flink hard induiken, alsof ja. het uh, de geldkamer vandaag Dagobert Duk is. Ja, echt wel. Want... We hebben echt een goed verhaal vandaag. Ja, wat er ook heel erg gerelateerd aan is. Want wat is het lievelingseten van Robert Duck? Ik heb geen flauw idee. Het is een Italiaans gerecht. Een Italiaans gerecht. Pizza. Spaghetti. Spaghetti? Ja. Is en dat, het... het stopt hij dan zo in zijn snavel. En is het die... altijd er met slierten allemaal zo is, uit. Is hij zo'n vieze spaghetti vreten? Hij is zo'n spaghetti We gaan nu beginnen. Want dit verhaal heet de spaghetti schotel. Uit Italië. Een wolf maakt een jacht op drie vette ganzen. Elk van hen had een hutje gebouwd om zich in te verschuilen. Eerste, het eerste hutje was van stro, het tweede hutje van hooi en het derde hutje was van steen. Het was voor de wolf een peulenschil om de eerste twee hutjes te vernielen. Toen hij de twee ganzen had verzonnen, ging hij achter de derde. Dit gaat wel erg snel. Gaan. Het gaat ik. Ja. Hoe kan het nou? Ja, ik weet niet. Het lijkt heel erg op die met die varkentjes. Alleen er zit het ineens een stuk sneller. Ja, hij is gewoon gelijk ze, geskipt. Ze, ze hebben een schaar in gezet. Echt kort. Echt wel. Ja. Maar goed, hij kwam bij het stenen huisje aan. En hij klopte. Zuster Gans. Ja, wat is er? Wat klinkt jij? Je hebt een beetje een mannenstem. Mijn ja. check is bijna op, maar het gaat al lekker hoor. Oh, ik kan je wel een check brengen. Even een pakje drum mee nemen. Ja, nee, paas. jij komt er. Ja, jij bent zo, Wolf. Dan trap ik de deur in. De wolf die trapte tegen de deur. Nee. Nou. Maar die zat stevig op slot. En toen klom hij op het dak om vanaf boven het huis binnen te dringen. Maar helaas, ook dat lukte niet. Zo, nou, en dit is de zitruimel uh, op dicht. -op dan zit ik bovenop het dak en dan uh, zit ik alsnog uh, een aantal klooten. Eh, uh, ik wacht. Misschien als ik dan nou gewoon even... Ik heb een idee. Wat nou idee? Ga over van de dek af, man. Dat <slacht> nou van de dek af. Ja, ik zit op die bel. Ja, ga er Waarom? Ja, bij de deur zit op slot. Ja, je komt ook nou, niet binnen. Ik kom even naar beneden, wacht even hoor. Oh. Ja. Uh, Oké, okay, kom even naar de deur. Ja, wat is dit? Ik heb voorstel. Oké. Okay. Je parle pas français. Ja, praat even <laughs> Nederlands met mijn schieting. Zuster Gans. Jij bent Zuster Gans. Ja. Laten wij morgenmiddag samen spaghet koken. Alleen in spaghetti. spaghet. Ja. Oh. <laughs> ja, en dan zal ik boter en kaas brengen. Als dus jij voor mail zorgt. Oh, dus ik moet even gaan shoppen. Ja, want dat kan ik voor jou niet vragen ik moet even om netjes shoppen. te zijn. Bevalt dit voorstel jou ja, wel? Ja, kijk, ik, ik moet toch nog even langs de supermarkt. Ik moet nog even mijn check halen. Ik moet nog even wat whisky erbij halen. Dus dat vind ik wel een plan. Hoe laat, hoe laat ben jij van plan te gaan? Want dan ja, kunnen we misschien samen gaan. Ja, vlek hierop. Dan zie ik je ook weer morgenmiddag of zo. Ja, de Aldi. Ik kijk wel even. Ik ga je wel opwachten bij de Aldi. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik weet niet hoor, maar... Hé, hey, ik Ik, vlie, ik ga er even door. Okay, doei. Doei. De volgende ochtend stond de gans heel vroeg op en haalde het meel. Enige tijd later kwam de wolf al aan. Daar was hij weer hoor. Daar was hij weer, het mannetje. En wat zei hij? Hij zei: Zuster! Ja, wat mooi je. Hé, hey, ik dacht even dat je er niet was. Nou, ik heb het bij me hoor. Je ja, hebt het bij je, wat heb je bij je? Wat denk je? Ik heb boter en kaas bij me. Oh, heb je de eieren ook nog? Doe eens even normaal. Je gaat toch geen eieren eten? Je vieze kannibaal. Jij, ja. nee, uh, weet je. Maak de deur open. Het is nou, klaar. Ik zal, je, ik zal je even vertellen. Ik zal jou heel even vertellen. Ga Even vertellen. Met, nou, die, met die snaaf. Met die, met die bek van mij. Hè? de bek. Nou, <laughs> kijk. Heel veel koks. Die bederven de brein. Wacht, dan ga ik even de reden vallen. Ja. Is dat van het nummertje? Van... Uh, It's hard enough to make a stew. A pinch of salt. And left to do. Nee. Zullen we de add te spice. Nu nee. komt ie. Nee. And turn to make it nice. And you've got nee. too many cooks. Too many cooks. Ja, dat, dat... Dat is dat toch? Ja, dat we te veel koks hebben in de ja. keuken. Dat moeten we niet. Dus dit is wat je gaat doen. Ja, geef me ja. gewoon al die dingen vanuit het raam aan. En als het eten klaar is, dan roep ik je. Oké? Okay? Sorry, hij je eens door de aanheen trekken als ik de kan. Ja, hé. Hey. Oh, uh, Wat? Oh, sorry. Bij, uh... Word je nou eens begret? Ja, ja. Nou dan. Ik rammel. Ja, dat bedoel ik. Van de honger. Ja. En zo moest de wolf met haar knorrende maag buiten blijven ronddraaien. Ondertussen zette de gans een grote pan water op het vuur. Al snel hield de wolf er niet meer uit. Nee, hij was, gewoon, hij was er klaar mee. Ja, hij was er klaar mee. Hij had honger. Hij had echt honger. Gaans! Ja! Hey, is dat is daar eten nou is een verklaring? Ik... Hé, hey, ik ben toch bezig? Ja, maar ik heb honger. Je hebt honger? Je hebt honger, oké. Okay. Weet je wat je daar doet, hè? Nee. Oké, okay. zet je bek maar even tegen het afvoergat. hè? Dan zal ik er eventjes een paar slietjes spaghetti oh. doorheen vergooid is. Oh, dat is goed, kom maar door. Oké. Okay. Okay. De wolf die legde dus zijn muil tegen het gat aan, ja. en de slimme gans. Die gooide er rechter met een zwaai een hele pan kokend water doorheen. Zodat alles in zijn bek terecht kwam. Het gloeiend hete vocht verbrandde zijn ingewanden en hij viel ter plekke dood neer. Zo. Maar daar vraag je dan ook wel een beetje om hè? Ja. Ja, dat zou ik ook gedaan hebben. Ja. Nou, toen pakte de gans een schaar en knipte zijn buik open. En daar glipten haar beide zusjes in levende lijven naar buiten. Waarschijnlijk wel met wat brandwonden. Ja, inderdaad. Ik, zat net, ik wilde net een opmerking ja. maken. Van, al zijn ingewonden zijn verbrand. Ja. Maar wonder, wonderbaar. De zusters zijn in leven lijven naar buiten. Ja. Ja, de wolf die had hem in zijn gulzigheid zonder te kauwen in één keer opgeslokt. Dus de drie ganzen die aten met smaak van de verse spaghetti schotel En leefden voortaan ongestoord in het huisje. beeld je even in. Jij, de luisteraar thuis. Of jij, onderweg. Jij. Ja, of jij. jij. Ik had het nu ook gezegd, ja. Jij. Je hebt dus drie ganzen. Twee kleine gansjes en één grote gans. Eén echt dikke, hè? Vatsige. En die hebben dus genoeg spaghetti nu. En beeldjes in ganzen die spaghetti aan het eten zijn. Ik vind dat zo'n gek idee. En dan krijg je weer de dagelijks Ja. Dus daar wordt niemand blij van. Ja. Van de vieze spaghetti zijn nee. het weer. Het is niet voor niks. Kijk, niks tegen de Aldi, hè? Maar ze gaan dan voor het goedkoopste eten. Ja. Ik vind dat een beetje lullig voor die kindjes. Ik vind dat niet oké. Okay. Het zou net zo goed die buik niet kunnen openknippen als je ze toch al een kut leven gaat geven. Ja, ik bedoel, ze, ze lopen al rond ja. met dertig graden brand ja. op hun gezicht en zo. Dan ga je ze ook nog eens goedkoop voedsel uh, ja. toe te dienen. Ik vind het een beetje jammer dit wat hier gebeurt. Ja. Gaat nergens over. Nee. Dus vind je dit nou ook niet kunnen? Dan kan je geld doneren. Kan je geld doneren? Nou, uit ja. de Volksmond. Bankenrekeningnummer staat in de beschrijving. Ja. En wij gaan er, wij gaan er uh, iets aan doen. Ja, iets. Niet, wat gaan we eraan doen? We gaan, uh, we gaan zorgen dat er minder, uh, minder ganzen met uh, brandwonden gaan oplopen in de wereld. Oftewel gewoon een kopie eraf. Ja. Zet <laughs> dus ze ook niet meer uh, brandwonden nou, dan krijgen. Dan lopen ze niet meer. En uh, okay. elke gans, die stopt met lopen is er Precies, ja. Dat bedoel ik. Dus, uh, het niet uh, met die beesten. Ga op. <laughs> Maak hier maar een item over, nieuws uur. Ja. We ja, ja. willen niet veel moeite doen. En daarom ga ik gewoon bij deze, zonder samenvatting of toelichting, het verhaal stoppen. Ja, gewoon nu. Shoutout naar. Um... Naar Ernst Guijsburst. Ja, en Natasja Vroger natuurlijk. En Natasja Vroger. Want die weet wel wat die... van geld besparen. Ook dubbeltjes op zijn kant. Die weet hoe het werkt. Ja. Die snapt dat. Before I'm calling sheep through my window he comes to peace. And with each other we're sympathizing. Looking at the happy sweethearts, while they sit around and spoon. There's two lonesome people in the whole wide world, that's me and the man.